3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de gerookte zalm die besmet was met salmonella. De raad vindt de omvang van de zaak en het verlopen van genoeg reden om de voedselproductie onder de loep te nemen. Het onderzoek zal zich richten op de vraag hoe visverwerker Foppen met het risico van salmonella besmetting is omgegaan. ook wordt de rol van de overheid bekeken. De raad wil uiteindelijk een advies schrijven over hoe er in de toekomst met een uitbraak moet worden omgegaan. Drie mensen zijn overleden door het eten van de besmette zalm... en zeker duizend mensen werden ziek. De plantsoenendienst van de gemeente Haren... wil niet dat veroordeelde Facebook-reilschoppers... hun taakstraf bij de dienst uitvoeren. Volgens Reclassering Nederland zijn de medewerkers van de plantsoenendienst in Haren... gechoqueerd door de rellen van 21 september. Zeven reelschoppers die in de buurt van Haren wonen... worden dan ook niet bij de plantsoenendienst geplaatst. Overigens worden de werkstraffen voorlopig niet uitgevoerd. Het OM is in hoger beroep gegaan... omdat niet alle railschoppers zijn veroordeeld... tot het betalen van een vergoeding aan het schadefonds. Hoofdofficier van Justitie Nieuwenhuizen van Den Bos pleit voor speciale interventieteams... om problemen bij woonwagenkampen op te lossen. Dat zegt hij tegen Nieuwsuur. Volgens Nieuwenhuizen hebben gemeenteambtenaren... bij de aanpak van misstanden op woonwagenkampen... vaak te maken met intimidatie en bedreigingen... en grijpen politie en justitie niet altijd in. De hoofdofficier vindt dat gemeente, Belastingdienst en Justitie meer moeten samenwerken. Burgemeester de Wijkersloot van Waalde pleitte eerder over een harde aanpak van vrijplaatsen... waar de bewoners de regels aan hun laars lappen. In Limburg zijn honderden vissen, padden en insecten in de vloedgraaf bij Sittard gedood door een giflozing. Een wandelaar sloeg gisteren alarm toen hij de dode dieren zag, zegt het waterschap. Toen zijn we meteen op onderzoek uitgegaan. Dat onderzoek dat loopt nog. We hopen het eind van de dag uh, vanuit het laboratorium uitslag te krijgen. Uh, de andere actie die we meteen hebben uitgezet... is extra uh, water toevoeren vanuit een andere beek... zodat de gifconcentratie sterk werd verdund. Volgens het milieuteam van de politie is een giftige stof... vanaf een bruggetje gedumpt in de Rode Beek die uitkomt in de Vloedgraaf. De omgeving is afgezet om te voorkomen dat mensen met het gif in aanraking komen. Om welke stof het gaat is nog niet bekend. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze in september schapen hebben gestolen in de Bommelerwaard. De politie vermoedt dat de twee samen zo'n 250 schapen hebben gestolen. Over een motief is niets bekendgemaakt. De eigenaren van de schapen zeggen dat ze voor ruim 27.000 euro schade hebben. Weer dan. Vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen bewolkt, maar in het noorden kans op een beetje regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. ANW-verkeersinformatie. Op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen is bij in ketelplein... de verbindingsweg dicht. Dat is de verbindingsweg naar de A20 naar Gouda. Ligt een lading Grint op de weg. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... daar staat voor de afrit Den Dolder 2 kilometer. Nu bij Arwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit theoloog Frank Bosman. Met hem spraken we over het boek God houdt wel van een geintje. Hier is ook Pieter Hunveld van het Metropoolorkest. En hij wil samen met u via Twitter een tweetfonie componeren. Straks onze Dichter bij de Dag Paul Borg geven. Maar eerst stappen we in de tijdmachine met historicus Wim Berkelaar. Welkom in de tijdmachine. Wim, naar welk jaar reizen wij? 1650. Waarom doen wij dat? Kijk, je denkt aan 1650 natuurlijk. Dat, dat is het aanbreken van het stadhoudenloos tijdperk. Maar er is iets bijzonders in 1650. Er wordt daar in Den Haag een man mysterieus doodgevonden. En niet de geringste. Cornelis Musch. Dat was de griffier van de Staten-generaal, huidige Tweede Kamer. Dus de, de opperste man daarvan. Die man heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd... vanwege gigantische corruptieschandalen. Hij eindigde met 2 miljoen gulden. Ja, let op. Dat Twee was toen woorden. heel veel. In 1650, hè? Dus dat is nu, nou, in de, in de quote 500 uh, tussen be de en vijf. Tussen de en vijf, laten we maar zeggen. Ja. Ja. Nee, zonder meer. Een soort Brenningmeijer. Maar die man had dat dus allemaal via uh, vriendjespolitiek. Uh, belastingontheffing. Uh, mensen allerlei banen geven. Uh, onkoopbaar. Hij uh, was zo omkoopbaar ik weet niet wat. Er was een, bijvoorbeeld een, een vrouw, Maria Donder, dat is ook gedocumenteerd. Die kwam voor haar man vragen, heeft u een ambt voor mij? Kom maar even in huizen, eh, mus. En toen kwam ze met kussens aan, met uh, allerlei kleden. Uiteindelijk kreeg hij de baan niet. <lacht> dat is ook gedocumenteerd. Ja, hij kreeg Want... de baan niet. Te weinig geld. Nou, te weinig geld. Ja, dat nee, nee, was een gebied. Nee, dus. Ja, Dat ja. was een hoogde <lacht> Ja. ja en, en waarom, Thijs, u zegt die man is dus, hij heeft zelfmoord gepleegd? Omdat na de dood, dat is belangrijk, na de dood... die bleef plotseling dood van Willem II... Toenmalig stadhouder. Uh, toen dreigde een onderzoek. En toen heeft hij zelfmoord gepleegd. Uh, want hij was namelijk aangesteld als griffier door Prins Maurits. Dus hij had duidelijke bescherming van uh, prinselijke zijde. Ja, dus en dan was ook de, de, de, het Koningshuis was dan in opspraak geraakt. Als nou ja, dat zou, niet, niet dat ik hier uh, Prins Maurits beschuldig dat hij ook corrupt was. Maar ja. Uh, Zolang Prins Houders er zat, heeft niemand, heeft de staat heeft nooit iets tegen hem ondernomen. Nee, we praten hierover omdat Jos van Rij, de wethouder in Roermond... Uh, gisteren is afgetreden. En uh, we praten over, nou, wat zo zeggen, krabbelaars in de geschiedenis. Ja, dit nou, Cornelis Mus was natuurlijk was geen, geen, was geen kleine krabbelaar. Nee, een nee. kleine krabbelaar. Maar laten we, laten we eerst de, die geschiedenis nog even kort doorlopen. Um, Kijk, je moet je voorstellen, corruptie is van alle tijden. Daar moeten we nuchter in zijn. Dat zit in de mens. Ja, je zou bijna zeggen, het zit in de mens. En dat kan groot en klein zijn. Het is niet zo dat Nederland een compleet corrupt land was. Zo, zo mag ik het ook niet zeggen. Maar je had wel bijvoorbeeld, uh, met name in de sfeer van de vroedschappen... dat zijn de toenmalige gemeenteraden. Nederland nogmaals is laat pas gecentraliseerd natuurlijk. Dus die centralisatie laat wat op zich wachten. Dus in de 17e eeuw, die ne we net al met mus noemen... maar ook in de 18e eeuw, heb je dan in allerlei uh, provincies... heb je voedschappen, gemeenteraden... en die geven zichzelf, bijvoorbeeld in Groningen is dat gebeurd... die geven zichzelf dan belastingontheffing. Hm. Dat is eigenlijk een soort bonus. Bo Want je betaalt Bosman die, ja, moet er weer om lachen. Je moet overal om lachen, geloof ik. Maar dit je vertelt het zo leuk. Je vertelt <laughs> het ja. zo lekker smakelijk. Maar, maar dit is ook humor uit de praktijk. Ja, dus dit, dit, dit is nog waar <laughs> gebeurd. Um, nee, je moet je voorstellen, die geven zichzelf dus een, een, een belastingontheffing. Dus eigenlijk een soort bonus. En de boeren... Maar, maar er zat daar geen nobele gedachte achter. Het was gewoon pure zakkenvullerij. Ja, natuurlijk was dat zakkenvullerij. En ik zou je zeggen, waarom? Omdat namelijk die belastingopzichters, de belasting, belastingpachten zoals ze dat noemen, die werden door diezelfde voedschapper op uitgestuurd om de boeren te taxeren nou, in Groningen, uh, jaar 1748, zitten we een eeuw later... heb je burgemeester Geertsma van Groningen... en die huis wordt compleet door die boeren geplunderd. Zo van, ja, wacht even, vriend. Jij uh, belastingontheffing geven en wij aangeslagen worden. Maar daar is ook wel hard tegen opgetreden. Ja, dan wordt er en, wel hard tegen opgetreden. En als een hele gemeenteraad dat doet, dan zou je ook zeggen... daar worden ze afgerekend bij de volgende verkiezingen. Want... Ja, dat zou je zeggen, maar wat toen wel gebeurde... is dat die boeren, die boeren, die boeren die zijn gewoon hard teruggeslagen. Ja, ja. Gezag is gezag. Want dan, dan, dan regelt regelen het natuurlijk zo. Er zijn wetten en regelgeving. Dit valt daaronder. Want wij zijn bestuurlijke ambtenaren. Wij doen ook iets voor de gemeenschap. Dus, nou ja, dat is ook een redenering die ken jij. Ja. We doen iets voor de gemeenschap, mag ook wel iets krijgen. Ja, zo werkt dat dan. Dan maken we een grote sprong. Het Lubbestijdperk. Ja, fascinerend. Wie kent hem nog? De kleine krabbelaar Piet van Zeil. Ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn, want hij is nog onder ons natuurlijk. En verder was dat een man met grote verdiensten. Katholiek staatssecretaris. Die man heeft allerlei verdiensten gehad. Maar hij en... was staatssecretaris in de jaren tachtig Ja, of zo? jaren tachtig. Ja? Welk ja. departement weet je dat nog? Ik geloof economische zaken. Okay. Maar het uh, kan ook volkshuisvesting zijn. In ieder geval, hij was een volkshuisvestingdeskundige. En hij was... Uh, een uh, commissaris van een uh, woningbouwvereniging. En dan huh? laat die man, maar dan krijg je dat kleine, uh, Thijs. Het is geen kwaaiigheid, het is meer sukkeligheid. Dan laat die man voor 6500 guld, toen nog gulden... door een timmerman uh, van die woningbouwvereniging... laat hij gewoon gratis huis uh, vertimmeren. Uh, voor 6500 gulden, dat was de waarde van die reparatie. Ja. En die heeft hij niet betaald? heeft hij niet betaald. Uh -oh. Want dat was, hij was commissaris, hij kent zo'n man, hij ritselt zo'n man. Dan heeft het over de ritselaar. De ritselaar. Oh. En toen heeft Lubbers gezegd... Onze Piet is een kleine krabbelaar. Ja, traag is genoeg, dat achtervolgt die man zijn hele leven. Maar moest hij aftreden of niet? Nee, want dat was. Uh, nee, hij staat volgens mij niet voor afgetreden. Oké, okay, dat nee. kon nog in die tijd. Ja, dat kon. Dat nog. zou nu niet meer kunnen. Nee, hey, omdat Lubbers dat ook dekte. Nee, dat komt denk ik nu niet meer. Nee, ik denk dat je nu niet uh, dat je er nu meer weg. Want onze normen die nemen dan toch toe in de loop der eeuwen? Ja, hmm. ja, nemen onze normen. Nou ja, eeuwen, we praten nu over tientallen jaren. Maar neem nou Ton Hooijmaiers. Dat is die gedeputeerde in Noord-Holland, Ja, die Holland, wordt hè? verdacht. Hè? Dus ook hier weer voorzichtig wat jij terecht net zei. Hij is verdacht, dus moet moeten voorzichtig zijn. Maar als het nou waar is dat die man uh, Fortes uh, binnenhaalt... ten gunste van, uh, uh, van ING in Zuid-Holland, arreston raison voor 7.000 euro. Ja, weet je, dat is natuurlijk te verklaren. En dat heeft wel te maken met dat Lubbers-tijdperk en uh, verder. Vanaf 1980 kennen wij Thatcher, uh, Reagan en de Reaganomics. De ambtenaar moet niet meer een sukkel zijn achter een bureau... Ja, er zitten type, en als koffie drinkt, alle jesker vet. He, dus uh, mevrouw Janni, de ambtenaar. Nee, hij moet gaan ondernemen. En een ondernemende ja. ambtenaar, ja, die gaat dan natuurlijk. Neemt dat risico's. is de analyse. Die neemt risico. En ja. die gaat dan in de slag met. Ja, maar dat is nog even wat anders dan dat je, je laat omkopen. Nee, ja, nee, Matthijs, of zit het dicht bij elkaar? Nou ja, nee, natuurlijk. Dat is wat anders. Daar heb je gelijk in moreel gesproken heb je volkomen gelijk, maar het zit natuurlijk dicht bij elkaar. Want, hm. want je, je hebt een positie, ze kunnen niet om je heen nou ja, goed, uh, ik hoef jou niks over mammon uit te leggen. Nee. En dat is we, we dachten dat het vooral in het katholieke Zuiden gebeurde. Sorry, Frank. Maar oh ja, zeg. Nou, dat, dat heb je toen <laughs> begrepen. Want in de jaren tachtig <laughs> had je de NSC-journalist Joep Domen al. Ja. Die heeft toen geschreven natuurlijk over uh, het CDA. Uh, in het zuiden, wat toen ja. ritselde. Ja. Maar nu zijn het, is het de VVD, en het ook niet helemaal toevallig is. Kijk, de VVD is een uitermate fatsoenlijke partij. CDA overigens nou, ook. Nou, ja, daar wordt, wordt nu al over gesproken. Of de cultuur daar wel doogt. Want we hebben een burgemeester gehad, mevrouw Ververs, ja. waar het speelde. Verschie dan? Je hebt natuurlijk meneer Hoymaers ja. nu, je hebt uh, in, in Limburg een hoop gedoe. Kan je dat nog wel zeggen, dat het een fatsoenlijke nee, partij je is? Nee, ja, kijk, je kunt natuurlijk niet op uh, tien rotte appels zeggen, ik eet nooit meer appels. Oftewel, uh, natuur kunnen allerlei mensen op VVD stemmen. Het is wel zo, dat moet je wel zeggen, dat de VVD... omdat zij zo dat ondernemen promoot, uh, is ze wel wat kwetsbaar, moet ik zeggen. Maar aan Goedig. de andere kant, mag ik nog even wijzen op de Partij van de Arbeid... in de jaren 70 en 80, er was geen sprake van bedrijfsleven... maar toen heette het Amsterdamse College... Uh, onder de toenmalige burgemeester Polak en Van Tijn... Uh, Bresnia van de Amstel. Nee, ja. Die jongens die, die deelden volledig de lakens uit. Dus kijk, ja, waarom... Kijk, in de 19e eeuw had je Lord Acton. En Lord Acton was een Stoikus... en die heeft ooit die beroemde uitspraak gemunt... Uh, macht corrompeert, absolute macht... corrompeert absoluut. Dus ja... Als je de hmm. macht hebt, zien Ton Hooimakers. Wat natuurlijk een kleine krabbelaar is op zijn nou, dat zijn grote bedragen die ja, daarom gaan. Nee, dat grote ook... bedragen. Maar ja, ja gedeputeerd in Zuid-Holland. Ja, ik weet niet of jij ervan ja. omvalt. Of Noord-Holland. Nou ja, ik schrok er wel van. Ja, Ja, ik schrok van het bedrag. Maar je schrikt niet van de functie. Maar kennelijk is het wel zo dat die man dan een positie je heeft. Je schrikt niet van de functie. Die man die, die, die zit er namens ons. Die moet zich gedragen. Nee, nee, maar dat moet hij ook. Dat moet hij ook. Maar ja, zelfs op zo'n niveau. Ja. Wat zeg je, Frank? Ja, nee, dat provinciale staat. Kijk, als daar nou minister ja. was geweest, dan was je misschien wat meer van je stoel gevallen. Nou, Daar letten we niet zo op, op die nee. Provinciale Staten. Maar ondertussen, ja, kennelijk... Dus, ja, ze dus laten ze maar lekker schuiven. En dat lijkt natuurlijk op die vroegere tijd. Hè? Dat die, op die laag ja, ja. niveaus gebeurt het al. Want daar heb je minder zicht op, ja. Goed. Nee, dat... En jij zegt verder, toeval dat het VVD is. Nou ja, nu toeval. Nog. Nee, niet helemaal toeval vanwege dat ondernemen. Dus VVD's moeten natuurlijk wel uh, zichzelf in dat op zich in de spiegel kijken. Want ze ah, hebben okay. veel contacten met het bedrijfsleven. en, ja, dus en ze, kan ze promoten het in. ook dat ondernemen. Ze ja. promoten het ook. En ambtenaar moet dynamisch zijn. Die moet bedrijf zijn. En je hebt een bonus bij de VVD als jij allerlei opdrachten binnenhaalt. too. Just the way, Letricia McNeil. We gaan praten met uh, Pieter Hunveld uh, over een tweetpony, tweetfony, moet ik zeggen. Je schrijft pony, want het komt van Simfonie. maar je ja. zegt tweetfony. Wat is het? Het is een, uh, een actie uh, op, uh, via social media, waarin we een het draagvlak onder de Nederlandse bevolking en ook trouwens de internationale bevolking uh, uh, laten zien. Uh, iedereen die vanaf uh, gisteravond eigenlijk naar de website www.tweetfony.nl gaat... die kan op een uh, piano uh, door middel van zijn toetsenbord een uh, deuntje componeren. Dat deuntje dat wordt na Metro orkest getweet. Nu zijn dat alleen nog oefendeuntjes. Maar als je dat vrij, uh, aanstaande vrijdag gaat doen en je gaat een deuntje tweeten... dan zitten wij klaar met een team van arrangeurs en met een heel orkest... en een livestream op de website om dit stukje oh ja. ingespeeld terug te sturen. We hadden al een wielerploeg. We krijgen nu ook een symfonie via Twitter. Zo zou je het kunnen zien. Maar ja. het worden korte fragmenten. en het is. Uh, ja, wat maar ik even zeg. nog van mijn begrip. Want uh, als ik twitter gebruik, kan het gewoon letters. Kan ik een, met letters kan ik een, een, een, een melodie uh, nou, je, Als je Twitteren? naar www.tweetvonnie.nl gaat, dan krijg je een piano voor je neus. Okay. Dan druk je op record en dan kun je met je muis of met je toetsenbord... kun je een stukje inspelen... En dan druk je op send. Je kan het zelfs nog editen. Dan druk je het op send. En dan zie je een hele gekke tweet. Met CC, EE, -e, weet ik wat allemaal voorbij komen. En uh, dat is het melodietje. En dat kun je ook terugluisteren. Dus ja. jouw volgers kunnen op dat moment ook uh, terugluisteren. wat jij gecomponeerd hebt. Ik weet heb. niet of dat nou gaat helpen om mijn, mijn volgers-aantal op pijl te houden. Maar goed. dat terzijde. zeiden. Er zijn al mensen die hebben het gedaan. Zullen we wat luisteren? Ja, heel graag. Nou, dan moet jij dan een prachtige symfonie van maken. Ja, dat gaat zeker lukken. <laughs> dat zou ja. Ja, we hebben een team van arrangeurs waar we al jaren mee werken... die werkelijk over de hele wereld zitten, want dit gaat natuurlijk allemaal digitaal. We hebben arrangeurs in Wenen, Berlijn, Toronto, Brisbane, New York... en gewoon hier in Nederland en in de studio. Die gaan dat meteen uh, voor 52 man zo schrijven... dat wij dat allemaal samen kunnen opnemen. En dan hoor je nog steeds dat het dezelfde melodie is die we net hoorden. Absoluut. En dat kan wel een hele slechte melodie zijn... Uh, nou, dat, dat verwacht ik niet. En uh, ik denk ook dat ja, we, gaan, we moeten waarschijnlijk selecteren. We kunnen nooit alles opnemen. Maar uh, ik heb, wat ik nu al heb gezien, daar komt zoveel creativiteit uit naar boven dat ik daar eigenlijk niet over twijfel. Maar krijg je dan steeds hele korte stukjes muziek? Ja. Of ga je ze ook nog aan elkaar verbinden? Nee, we krijgen korte stukjes muziek en die stuur je dan terug. En de desbetreffende componist die kan dat gebruiken als ringtone of die kan dat uh, okay. zelf gaan Oké, dat vind het leuk. leuk. Dat wordt zo doen. Ben je muzikaal? Nou, mensen zeggen van wel. Okay. Ik durf niet over jezelf te zeggen, maar ik ga, ik ga <laughs> dat doen, ik ga dat doen. En dan hopelijk uitgekozen. Ik vind het een leuk idee. Als je zet dan allemaal mensen vragen op die manier ook de creativiteit van een hele hoop mensen los weet te peuteren. Die bovendien ook nog eens een keertje wat leuks terugkrijgen. Hè? Als ze geselecteerd worden uiteraard. Ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar kan je niet beloven dat iedereen wat terugkrijgt. Want anders gaan mm. we natuurlijk denken: van ja, ik kan wel insturen, maar dan. Uh... Nou, ik zou zeker insturen. We wordt zitten alleen van Bosman uh... wordt eruit gekozen en ik kan weer als kleine krabbelaar blijven zitten. Ja, we <lacht> zoeken natuurlijk naar uh, creatievelingen. Maar als je. Uh, we zitten van 9 tot 6 in de studio. Uh, dus we gaan er zoveel mogelijk proberen op te nemen. En misschien wordt het wel helemaal niet druk, maar. De aandacht nu gaat ervoor. Nou, dat is na vanmiddag natuurlijk totaal wel anders. Wim, ga jij wat doen? Nou, ik ben zelf compleet anders dan Frank A. muzikaal... dus ik denk niet dat ik uh, iemand een plezier doe als ik dat doe. Nee, dat meen ik meen nee, nee, niet serieus. Ik krijg een piano voor mijn neus. En dan doe ik wat, maar dat, dat komt dus ook klungelig uit. Yo, ik kan helemaal geen te piano beroeren. Nee, En jij gaat er ook je ringtoon van maken dan? Als, ja. als, ik, als het opgestuurd wordt, wordt teruggestuurd naar mij... maak ik er een ringtoon van, beloofd. Kijk, weer een deal. Waarom doen jullie dit? Uh, wij doen dit onder het motto... laat het metropoolorkest spelen... Uh, in 2010 werd er door de minister gezegd dat het uh, Muziekcentrum van de omroepen, ook een metropoolorkest onderviel, werd opgeheven. Nou, Daar hebben we acties op gevoerd, waaronder een, een nummer 1 hit... door het metropoolorkest vorig jaar. Uh, de minister heeft toen in december aan de Kamer beloofd... dat ze het metropoolorkest voor Nederland ging redden. En die belofte die heeft ze uh, eigenlijk gewoon gebroken. Want in uh, augustus houdt het op voor het metropoolorkest. Hij enige... houdt helemaal op, echt nul? Uh, de minister wil dat wij op de markt overleven... en wil daar eenmalig een bedrag voor geven. Terwijl wij, en de minister zelf ook... weten dat wij op de markt niet kunnen overleven. Waarom niet? Uh, waarom niet? Omdat, Misschien wil uh, Frank er wel een euro voor betalen. of twee. Oh, er wel tien. Ja, tien. Nou, in, als je terugkijkt uh, als je, als je kijkt naar de geschiedenis... is er geen één orkest... Wat bestaat uit meer dan 25 mensen... dat op de markt kan overleven. En op het moment dat je uh, die kant op gaat... Dan, dan, Houdt het echt op. Wij willen een bezuiniging van 50% doorvoeren. Hoeveel was het budget? Het budget van het Metropoolorkest was uh, uh, tegen de 7 miljoen. 7 miljoen? Dat en dat is heel zegt, veel geld. Het is zegt, ook heel veel geld. U zegt als we het halveren, houden we met 3,5 houden wij de boel goed overeind. Ja, en de, wat daarachter ook zit, het is wel heel belangrijk, want het is natuurlijk sowieso heel veel geld. Uh, dat wij onder de media het vielen. dus dat wij nooit commerciële activiteiten mochten ontplooien. En wat je nu ziet is dat we uh, door de minister gedwongen worden op de markt te overleven, terwijl we uit een positie komen waar dat niet kan. Nee, ze dus gooit je hebt ons... de ervaring ook niet? Nee, je. en ze gooit ons uit het mediabestel, zonder afweging in dit geval, terwijl het cultuurbestel gesloten is. Dus wij vallen eigenlijk tussen wal en schip. Hmm. Kunt u iets doen? Zou u, zegt u van 2 miljoen per jaar kunnen wij best ophalen? Uh, ons streven zal zijn om uh, zo onafhankelijk mogelijk te zijn en zoveel mogelijk geld uit de markt te halen. Als je daarbij eh, zet, eh, dat willen we ook echt proberen, ook door middel van het Nederlandse volk. En als je daarbij zet dat vrijwel iedere Nederlander ons iedere dag hoort. Hè, bij het Tune van jullie programma, bij Met het met, Oog op Morgen. Met het Oog op Morgen, ja. precies. Met eh, de tunes van Studio Sport of de Radio Tour de France, radio, liedjes op de radio. Maar oh, als je nou dreigt nou dat, dat dat allemaal gaat verdwijnen, dan uh, komt er wel wat los misschien. Dat proberen we ook en dat proberen we ook door middel van deze actie. We hebben Oscars gewonnen, we hebben Grammy's gewonnen, internationaal hoog aangeschreven. Want dat tune van Studio Sport, ja, dat kan een nationale rel over Dat zeg je toch? heel goed. Hij, nee, je haalt me de woorden uit de mond. Studio Sport, dat is natuurlijk een prachtige tune. Maar dat zal iets opwerken. Ja, en maar nee, het, die blijft gewoon uh, bestaan natuurlijk. Als tuurlijk. jullie stoppen, dan ja. maakt ja, ja, ja, het niet uit. Dat is het probleem. Ja, is waar. Ja. En uh, wat ja. dacht je natuurlijk van de muziek ja. onder Radio Tour de France? Die kwetjes op de achtergrond. Dat is misschien nog wel veel tekenen. Iedereen. Dus misschien moet je, ja, je, je een mondje sluiten met wij kopen ja. ploeg.nl. <laughs> ja, we zouden het kunnen proberen. We zijn daar ook heel hard mee bezig. Maar feit blijft dat het nergens op de wereld lukt. En wij ons grote zorgen maken dat het ons ook niet lukt Nee, op welke manier gaat deze actie geld opleveren? Deze actie gaat eigenlijk gewoon geen geld opleveren. Alleen het tientje van Frank, dat heb je dan binnen. Ik heb er wel een leuk idee daarvoor. Eigenlijk moet je die wielerploeg en dit idee combineren. Als nou bijvoorbeeld mensen voor, ik zeg maar wat, 50 euro... we gaan een beetje hoog inzetten... per jaar vrienden van het orkest mogen worden. Maar daardoor als rel daarvoor mogen ze natuurlijk bij een concert zijn. Maar mogen ze ook bijvoorbeeld ook al eens maar een half uurtje... met hun eigen pianootje en hun eigen gitaartje... met het Metropool Orkest even vijf, tien minuten samen... Meespelen. Dat je, dat je elk jaar één momentje. Dus dit, met dit, dit soort met, dingen doen mee mag al, spelen. Dat lijkt me fantastisch. Daar heb ik best een paar, een paar knaken voor over. Ja, nou, we hebben een grote vriendenvereniging die daar. Die mogen meespelen dan ook met hun die gitaartje? Mogen, ja, bianotje. die mogen naar de repetitie komen. Er worden workshops geregeld. Kijk, en, ik vind het goed, goed verhaal. Ja, Frank wist het allemaal niet, dus misschien weten nee, te weinig mensen het ook. Ja, niemand ja, dat weet is dit. ook uh, ik denk dat op mijn werk nee, nee, op dat ook niemand dit weet. Nee, dit zijn best hele goede dingen. Dit moet meer bekendheid krijgen. Nou, dat zijn we nu aan het doen op de radio. Maar die tweet voor niet als zodanig, levert niks op, zeg je? Nee, die levert niks op en die kost ook niks. Dus wat wij proberen hier... Nou ja, je moet een is... dag werken daarvoor met z'n allen, neem ik aan. Ja, maar dat doen de muzici voor niks. Dat, doe je... ja, <laughs> dat is een vrije, vrije dag. Dit is een vrije dag. Kijk, hier okay. zit, uh, we, we houden allemaal enorm van ons vak... en uh, we willen daar ook flink in inleveren. We willen daar ook bezuinigen en we willen daar zeker ons ook enorm voor inzetten. Ja, en jij hoopt er vooral goed mee te kweken en misschien dat het idee losmaakt zoals hier bij Frank Ja, Bosman. en vooral onze uh, basis in de Nederlandse samenleving hm. duidelijk te maken. Het grote draagvlak, we bereiken alle bevolkingsgroepen en alle lagen van de bevolking vaak zonder dat ze het weten. En dat zou zonde zijn als dat ophoudt. Goed, www.tweetphony.nl en dan Fony met P-H-N-O-N-Y aan de tijd.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 met freedom En daarmee zijn we aangekomen bij onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Paul Borggeven. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Nou, als theoloog wil ik wel even aansluiten bij God en humor. Ben jij ook al theoloog? Ik ben ook al theoloog. Man, ja. ga door. Nou, ik heb een gedicht daarover gemaakt als theoloog zijnde en dat heet Lol. Lol. Prediker deed lachen als onzin af. De Bijbel is van gebulder verstoken. In haar wordt slechts zeer plechtig gesproken. Alleen Sara grinnikte nog wat laf. Godsdienst gaat immers over zonde en straf. Over het verbond dat is verbroken. En schoon een sprankje vreugd mag zijn ontloken. Dit is een tranendal tot aan het graf. Er is geen eind aan leed, bedrog en moorden. Toch staat de mens altijd vrolijk weer op, op zoek naar bemoedigende woorden. Misschien is het leven een grote mop, ver van de ernstig gelukzalige orde, Want de hemel heeft geen vind ik leuk knop. <tie> dankjewel, uh, Paul. Ik moet wel zeggen dat die andere theoloog voortdurend nee zat te schudden. Ook een paar keer. Een keer. Oh, ja. E nou, ja. Je kan het oh, waarschijnlijk terugkijken op internet. Ik geloof dat de webcam ook uh, terug te zien is. Dan kan je precies zien wanneer die lacht en wanneer niet Hangt. Hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. Nu. En dan kunt u ook uh, gesprekken terug luisteren. En u kunt uh, reacties of ideeën kwijt. We zijn aan het eind van dit is de dag. Hartelijk dank. Pieter Hunveld. Veel succes met je actie. Wim Berkelaar, leuk dat je er weer was. En Frank Bosman, succes met het debat wat je probeert los te maken. Vermoedelijk. Dank je wel. Zeker. Geer ze is hier ook. Ga je zo meteen doen? Ja, via VPRO. Wij gaan spreken met uh, Henk van Beers. Dat is een bekende Nederlander geworden, want burgemeester van Roermond. Uh, we zijn heel benieuwd naar zijn reactie dat er nog een VVD-kandidaat voor het burgemeesterschap vertrouwelijk geïnformeerd is door wethouder van Rij, ook VVD. Uh, we, vervolgd wegens, uh, onderzocht, laat ik het zo zeggen, wegens vermeende corruptie. Uh, maar we vragen ons ook af. Waar maakt die man zich druk om? Hij is met pensioen, dumpt de hele zooi over de heining bij de provincie en uh, zoek het uit, dat zou ik zeggen. <laughs> Toch? En de VVD die geeft zo meteen een persconferentie. Ook spannend. Dus er komt ook iets uit. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-GroenLinks-leider Jolande Sap heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer... zonder zelf aanwezig te zijn. Toen Kamervoorzitter Van Miltenburg haar afscheidsbrief voorlas... volgde Sap dat op afstand met haar gezin. Sap schrijft dat haar vertrek het gevolg was van een partijpolitiek... en intern conflict in GroenLinks, waar ze verder niet op in wilde gaan. Het Vijfpartijenakkoord beschouwt Sap als een politiek hoogtepunt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen... naar de gerookte Zalm van Foppen, die besmet was met Salmonella... De raad vindt de omvang van de zaak en het verloop ervan genoeg reden om de voedselproductie onder de loep te nemen. Het onderzoek zal zich richten op de vraag hoe visverwerkerfoppen met het risico van salmonellenbesmetting is omgegaan. De bosse hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen die pleit ervoor problemen met woonwagenkampen op te lossen met speciale interventieteams. Dat zegt hij tegen Nieuwsuur. Volgens Nieuwenhuizen hebben ambtenaren bij de aanpak van misstanden in kampen vaak te maken met intimidatie en bedreiging.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 ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, Bij Rotterdam zijn problemen op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen. Er staat voorknopend Ketelplein, 5 kilometer fieden. Er ligt een lading grint op de weg en daarom is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Dat is richting Gouda. Omrijden kan het beste via de Van Brienne-Noordbrug over de A15 en de A16. De A15 staat inmiddels wel een korte file bij Knopend Vaanplein 2 kilometer. En de A28, Utrecht richting Amersfoort, voor de afrit Den Dolder 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Corruptie en belangenverstrengeling en wie wordt onze nieuwe minister van Financiën? Luister naar ons economiepanel Klinkende Munt na vier uur. Het grote probleem bij de bestrijding van internetcriminaliteit... lijkt het gebrek aan kennis bij politie en justitie. De crimineel heeft een grote voorsprong. Los je dit op door bijvoorbeeld het plan van minister opstelte om dan maar her en der in te gaan breken in verdachte computers... Wij vragen het aan Wouter Stol, hoogleraar cyber safety en politieman in hart en nieren, en reageert u vooral op alles wat u bij ons hoort via onze site villa .no. Dit is Radio 1 Villa Vpro. De bestuurlijke in Roermond kent voorlopig nog geen einde. Nu blijkt ook een andere kandidaat voor het burgemeesterschap vertrouwelijk te zijn ingelicht door wethouder van Rij. Wethouder van Rij die zelf onder het vergrootglas van de justitie ligt wegens uh, vermeende corruptie. En de raadsvergadering gisteravond, waar wethouder van Rij zijn aftreden bekend maakte, werd naar veel gedoe geschorst. Donderdag gaat een en ander verder en de... Uh, fractievoorzitter van uh, Roemeend, uh, de, Roermond, Roemeense, de Roermondse GroenLinks-fractie... mevrouw Marianne Smitmans, die wil uh, inzagen in de getapte telefoongesprekken... waar gelekt is over de procedure om burgemeester te worden. Burgemeester Henk van Beers van Roermond, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft wel een hoop op uw bord en ik heb de helft nog niet eens genoemd. Nee, maar uh, ja, het, is, het is buitengewoon vervelend, laat ik het maar zo zeggen... Ja, vind ik zacht uitgedrukt. Ik heb gisteren uh, uh, via de website van uw gemeente... de, uh, de, de, de gemeenteraad kunnen volgen. En uh, u zei er wel steeds bij... ja, u gaat zelf erover of deze vergadering doorgaat. Maar eigenlijk probeerde u toch de zaak af te kappen. Waarom was dat nou eigenlijk? Nou, het was niet zozeer uh, afkappen. Maar ik vind het uh, mijn rol als, als uh, burgemeester... om nauwlettend toe te zien op de spelregels, en een van de spelregels die in het verleden is ge geconstrueerd... is om de vertrouwenscommissie onder absolute geheimhouding te laten plaatsvinden... dat in het belang van de kandidaten die eventueel solliciteren ja. naar het ambt van burgemeester. Daar is sowieso in die procedure natuurlijk iets misgegaan nu. Maar u dacht, laat ik de zaak niet erger maken? Nee, ik zou in ieder geval absoluut willen dat er geen namen en geen gegevens vanuit uw vertrouwenscommissie nee. op straat komen te liggen. Want daar is niemand mee gediend, zeker de kandidaten niet. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus dan moet het rauw op je dak gevallen zijn dat de naam bekend is van weer een kandidaat... die uh, ingelicht is door wethouder van Rij, nou. namelijk de heer Vincent v uh, Zwijnenberg. Ja, goed, ik heb die naam natuurlijk ook gezien in, uh, in de media. Alleen ik ben uh, als uh, vertrekkend burgemeester geen onderdeel van de vertrouwenscommissie. Dus ik weet formeel niet hier uh, gesolliciteerd hebben. En of daar genoemde persoon uh, toe behoort, weet ik dus niet. Ja. Heeft u het als, als burgemeester, hè, als bestuurder... niet een beetje een vreemd gevonden dat uh, wethouder van Wij, überhaupt, welke wethouder dan ook hoor... Uh, adviseerde aan die vertrouwenscommissie? Is dat niet een beetje een vreemde figuur? Nee, dat vind ik uh, niet. Ik Kijk, een, een, een nieuwe burgemeester wordt uh, gekozen... mede op basis van de sollicitatiegesprekken... met een aantal raadsleden. Maar het zal u bekend zijn dat een, een burgemeester niet alleen te maken heeft met de gemeenteraad... maar dat hij ook nog eens een keer voorzitter wordt van het college. En dus vind ik het heel normaal dat namens dat college uh, een persoon wordt afgevaardigd... die dan weliswaar niet formeel lid kan zijn van de vertrouwenscommissie... maar die bijvoorbeeld in de functie van adviseur uh, toch een, een, een, een zekere binding krijgt... Met, met de nieuwe toekomstige voorzitter van zijn college. Je kan toch wel beter iemand van buiten nemen om alle schijn te voorkomen? Nee, ik denk juist dat het heel belangrijk is. Kijk, het gaat om het kiezen van de meest geschikte man of vrouw voor die positie. Uh, die positie die bestaat nogmaals uit, uit twee benen, om het zo maar eens te zeggen. Aan de ene kant is dat het been van voorzitter van die gemeenteraad. Aan de andere kant, het dagelijkse bestuur van die gemeenteraad. En het is dus niet meer als normaal dat je probeert toch de juiste man of juiste vrouw te krijgen binnen het college. En daarvoor kun je maar beter op de een of andere manier... betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Heeft u, u, u kent meneer Van Rij natuurlijk. Hè, als een ervaren bestuurder verbaast het u wat er nu allemaal loskomt? Verbaast het u dat hij zich kennelijk op deze manier heeft gedragen? Bent u niet van uw stoel gevallen? Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat, dat ik ten zeerste betreur... dat de, de geheimhouding, althans, daar ziet het naar uit... dat de geheimhouding is, is geschonden... Nogmaals, ik heb zelf geen deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie. Ik word geconfronteerd met dit soort gegevens. En uh, ik heb al gezegd dat ik de geheimhouding het hoogste goed vind voor de kandidaten. En als daar dus afbreuk op wordt gedaan... ja, dan kan ik niet anders dan zeggen, dat bestaat niet, dat mag niet... Nee, nou heeft mevrouw uh, Smitsmans, uh, dat is de fractievoorzitter van GroenLinks... die heeft gevraagd om inzage in die tapes. In die tapes waarin gesproken is uh, tussen Van Rij... En, uh, en, en een paar kandidaten over het burgemeesterschap. Uh, zij, zegt, zij zegt gisteravond, de helft is nog maar bekend. Uh, uh, zit dat u in uw stoel? Nee hoor. Maar dat, kijk, ik vind het uh, het goed recht van mevrouw Smitsmans... om uh, zaken te vragen... Als ze ze krijgt, weet ik niet, want daar gaat het Openbaar Ministerie over. Daar heb ik dus partnerdelen aan. Uh, vervolgens vind ik het nog veel belangrijker... als daar zaken in staan of opstaan die te relateren zijn... aan uh, zaken die gespeeld hebben binnen de Vertrouwenscommissie... Hmm. dan zal ik niet aarzelen om opnieuw uh, aan de bel te trekken... en te zeggen, luister eens, die wetenschap die heb je niet vanuit de recherche. Die wetenschap die heb je vanuit de Vertrouwenscommissie. En daar rust uh, geheimhouding op. Nee, okay. ik zal eraan... Ja. Dat gaat over wetenschap die ze vanuit de vertrouwenscommissie zou ja. kunnen hebben. Maar als zij van de Rijksrecherche, als die zeggen... wij hebben daar helemaal geen bezwaar tegen, u krijgt die tapes van ons... kan zij die dan bijvoorbeeld donderdagavond... als de raadsvergadering opnieuw wordt hervat... zou ze daar dan in het openbaar over kunnen spreken wat u betreft? Kijk, ik, ik, ik, de, de recherche kan toestemming geven... in het kader van een strafrechtelijk onderzoek... om te handelen zoals ze vindt dat ze moeten handelen. Ik heb een andere verantwoordelijkheid. Ik heb een verantwoordelijkheid om de geheimhouding... Die gerelateerd is aan de vertrouwenscommissie om daaraan te toetsen. Op het moment dat ik dus, stel dat ik van tevoren inzaken krijg uh, in de tapes, dan zal ik dat wel degelijk toetsen aan het uh, gegeven of hier sprake is van zaken die terug te voeren zijn op kandidaten... of op opmerkingen die gemaakt zijn onder de paraplu van de geheimhouding... binnen de Vertrouwenskommissie. Ja, meneer, meneer Van Beers, als u deze hele bak ellende zo overziet... denkt u dan niet bij uzelf, weet je wat, ik dump deze hele handel... over de heining bij de provincie, laat die het maar uitzoeken. Want die zijn onafhankelijk, die staan op afstand. Ja, ja nou, de, uh, zo zit ik niet in elkaar... B, eh, ik zit in een functie waarbij ik als waarnemend burgemeester... dit soort eh, zaken nauwlettend mede in de gaten moet houden. En als de gouverneur een beroep op mij doet... gesteund door de opvatting vanuit de gemeenteraad... Da dan zeg ik, dan is het niet meer dan normaal... dat ik probeer dat naar eer en geweten te doen. Maar heeft de provincie hier formel geen rol in? Nee. U moet nee. het oplossen? Nee, het is geen kwestie van oplossen. Het is gewoon, de spelregels zijn bepaald... En ik mag mede toezien op het hanteren op de juiste wijze van die spelregels. Terwijl ik er zelf part nog deel aan heb. En nogmaals, die rol die, die krijg ik. Daar word ik voor betaald. En dat maak ik me eerlijk weten waar. Ja, de VVD geeft, geeft zo met een persconferentie. Houdt u hard hart vast? Nee, want ik, ik heb net vernomen dat de, de consequentie van de, de persconferentie is... Dat, dat ik mogelijkerwijs straks weer twee wethouders kwijtraak omdat de VVD zich terug gaat trekken uit de coalitie. het college? Oké. Uit het college, okay. uit het college. Ja. Juist. Nou, dat uh, is bij deze dan alvast kenbaar gemaakt aan de wereld. Dan heeft u een nieuwtje, ja. Ja, dank ja. u wel. En succes met het formeren van een nieuw college. Hartelijk dank en uh, tot horens. Goed. Goedemiddag. Dag. Meneer van Beers. Bye. Pst. Eén minuut. Ja, toch, de schorpioenen die ik ken, dat zijn geen makkelijke mensen. <laughs> het is wel belachelijk dat ik me daar nu al druk over maken, maar... Ja. Ons broer wordt geen schorpioen. Nee, dat zeggen we gewoon hè. Het wordt geen schorpioen. De schorpioenen die ik ken, die vind ik gewoon heel moeilijk om uh, veilig bij te voelen en me, uh, Ja, die hebben een angel hè, en die uh, kunnen steken. Ik ben kreeft. Ik heb een harde schil, maar. Je bent geen kreeft. Ik ben wel een kreeft. Echt niet. Je leeft niet in de zee, man. Oké, okay, Eunice, even mama uit laten praten. Ik ben uh, 19 oktober uitgerekend. En hoe langer ik het erover heb, hoe meer ik denk van... het gaat een dikke schorpioen worden, want dit is wat ik te leren heb in het leven. Net zoals ik met deze maagd ook echt iets te leren heb. Eunice, je laat scheetjes in mijn richting. Ga eens weg, echt jij. Niet? Jij laat. Dit was 1 minuut. En kijk voor meer minuten op onze site vpro.nl slash 1 minuut. Ze zegt ik steun polygamie, want ja, eigenlijk... Ik geloof dat er iets enorm fout gaat. Maar dat zal mij er niet van weerhouden om Metropolis bij u te introduceren. Polygamie of veelwijverij, daar gaat het over deze week in Metropolis. Gisteren hoorden we dat in Zuid-Afrika de beroemdste polygamist president Jacob Zuma is. Er is eigenlijk niemand die daar nog van opkijkt. Ze zegt ik steun polygamie, want ja, eigenlijk doen we het sowieso. Als we het dan niet doen in een huwelijk, dan doen we het alsnog buiten de deur, maar dan onofficieel. In Frankrijk is een streng beleid om polygame families uit elkaar te drijven. En met de pressiemiddelen van de overheid is de liefde soms heel snel bekoeld. Toelemonne. Het zal plezier toelemonne. Dat is fait plaisir is het. Dat is c'est Dat is het. Dat is het. Dat is Klein aardetje, klein magnetronnetje en wat oude kleine kastjes. Dat is de keuken waar we staan. Aan het eind van de gang douche toilet van het huis. Hoeveel kinderen heeft u? Eh, 5. Vijf kinderen heeft ze? Drie jongens en twee meisjes. En hoe oud zijn ze? In zo'n kelaas? Vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, nou, 27 tot 15 jaar zijn die kinderen. Die wonen dus allemaal in dit huis. Ja, al iedereen hier. Hoeveel kamers heeft u? Drie kamers in totaal dus om te slapen. Dus die vijf kinderen en zijzelf, de moeder, hebben zich verdeeld over die drie kamers. Nou, we zijn nu in de kleine woonkamer. We zijn in de tafel, de télé et alles. Kleine woonkamer, nou wat zou ik zeggen, 5 bij 4, vierkante meter. Alles staat er, mooie kasten, televisie, bankstel, tafel en zo. En hier woont de hele familie dus. Mevrouw Hatoumata Diakité woont hier in Lemuro, een gemeente op zo'n 50 kilometer ongeveer ten westen van Parijs. En hier hebben ze een heel uh, ja, sterk beleid de afgelopen jaren om families uit elkaar te halen en opnieuw te huisvesten. Want u mevrouw, u woonde eerst met uw man samen ook. Ja, ik woonde met mijn man samen hier in Lemuro ook. We waren met drie vrouwen samen. En hoeveel kinderen dan nog? In totaal ze douze. In totaal ook nog met twaalf kinderen, inderdaad, ja. Waarom woont u niet meer samen dan? Weet je wel? Weet je wel? Het is de regel. En voor ons is het goed voor ons. Maar de regel is op het moment van de kart van de zorg. Als we niet separeren, veranderen we onze kart. Het is dus een kwestie van legaliteit. Want het is niet legaal in Frankrijk. Polygamie is verboden. En ze zegt: als ik niet weg was gegaan bij de man, dan was ik mijn verblijfsvergunning kwijtgeraakt. Hé? Je weet hoe je je werkt, je nou, we krijgen even thee ingeschonken die we samen mogen drinken. Ik ben getrouwd toen ik 16 was met een man, zegt ze. En toen ik 19 was, kwam ze naar Frankrijk. Ik ben getrouwd met een man, die begrijpt niet goed Français. Maar goed, ik wist natuurlijk nog niks toen ik hier naar Frankrijk kwam. 19 jaar oud, je spreekt de taal niet, je weet van niks. Nou, waar wij vandaan komen in Mali, daar mag het polygamie. Dus we zijn allemaal legaal getrouwd in Mali. Maar hier in Frankrijk mag het nou helemaal niet. Ja, en dat zijn de regels, daar moeten we ons dan aan aanpassen. Want anders raken we die verblijfsvergunning kwijt. En nu bent u zelfstandig, is het niet moeilijk om dan ineens een zelfstandig leven te leiden? Hoe is het een beetje moeilijk avant que tu rentres là-dans? Au c'est tu va dire ah, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire tout ça? C'est c'est un peu dur, mais beginnen is het moeilijk. Maar dan kom het goed. Dat va alleen. Aan het begin is het moeilijk. Hoe moet je de huur betalen? Zo dat deed ik allemaal nooit, dat wist ik niet. Maar nu lukt het ja. Was het voor u man moeilijk om te scheiden? Ja een beetje wel. Hij wilde graag onze kinder... kinderen bij zich houden, maar dat mocht dus niet. Ja, hij is niet druk. Dat is het. Het maakt ons ook fijn om nu met de kinderen alleen te wonen. Maar het is toch moeilijk om te scheiden? Want als je samen leeft, is het een beetje moeilijk. Maar als je samen leeft, dan heb je het gaat heel erg goed juist, want we zien elkaar allemaal nog. De man ziet zijn kinderen ook nog die hier wonen. De kinderen gaan naar hem toe ook. En het is ook wel goed om nu zelfstandig te wonen... en allemaal dingen zelf te kunnen doen. En morgen is metropolis in Indonesië... waar meneer Poespo met vier vrouwen samenleeft. En toch is hij niet helemaal tevreden. Hij had eigenlijk het liefst, net zoals de profeet, met negen vrouwen willen trouwen. Maar de Koran schrijft nu eenmaal voor dat het er maar vier mogen zijn. Poespo is een steenrijke zakenman. En dat betekent dus volgens jullie redenering de dat alleen rijke mannen met meer vrouwen mogen trouwen. En dat een arme sloeber dat dus niet mag doen. Dat morgen in Metropolis. En wij gaan even luisteren naar nieuws. De burgemeester zei het net al in de uitzending, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt. De VVD stapt uit de coalitie van Roermond. Dat heeft fractievoorzitter Peters op een persconferentie bekendgemaakt. Peters zei dat de elfkoppige fractie solidair is met de opgestapte wethouder Jos van Rij. Die legde gisteren zijn politieke functies neer. nadat bekend was geworden dat hij vertrouwelijke informatie over een burgemeestersvacature had doorgespeeld aan een partijgenoot. En daar gaan we nog heel veel meer over horen van uh, vandaag. Misdaad op internet is booming, grenzeloos en beperkt zich niet tot computernerds. Een bestrijding van deze criminelen is een vak apart, dat kan ik u verzekeren. Wouter Stol die houdt zich daarmee bezig. Hij is hoogleraar Cyber Safety en hij zit in de studio in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Een internetcrimineel, is dat nou iemand die uh, de bankrekeningen leegtrekt, of is het beter, breder, doet hij meer? Uh, nou ja, bankrekeningen leegtrekken, dat uh, is inderdaad uh, internetcriminaliteit. Maar er valt veel meer onder. Uh, iemand uh, stalken via uh, internet bijvoorbeeld. Uh, mensen oplichten via koop- en verkoopsites, uh, van alles en nog wat. Maar voor de gein, nerds die voor de gein ergens in een of het bestand uh, hacken, is dat ook criminaliteit? Of, of is dat uh, uh, uit de hand gelopen qua jongensgedrag? Ja, kijk, uh, het, het een en het ander zou je kunnen zeggen. Het is uh, uiteindelijk ook criminaliteit. Als je voor de geine fiets steelt, is dat ook uh, criminaliteit... ook al vind je het zelf een geintje. Het, uh, het is dus veel breder dan wat mensen vaak denken... dat, dat het alleen gaat om, om porno-netwerken. Dat dat de echte zware criminaliteit is. Er gebeurt veel meer op dat net... Um, hoe, groot, hoe groot is dat probleem van die criminaliteit als je het vergelijkt met ander crimineel gedrag? Nou, dat is uh, redelijk fors. Ik maakte niet toevallig even de vergelijking met uh, fietsdiefstal. Het is heel alledaagse criminaliteit. Um, um, om het even zo uit te drukken, um, de kans dat je op internet opgelicht wordt... is groter dan de kans dat je portemonnee wordt gerold. En dat uh, volgt zo. uit uh, slachtofferonderzoek in Nederland. So. Uh, en hoe, hoe groot is de groep agenten die zich bezighoudt met, met die cybercrime? Um, nou, er zijn specialisten. Um, en, en op landelijk niveau, boven regionaal niveau. Um, maar waar het eigenlijk aan ontbreekt, dat is dat um, ja, de, de uh, agenten op de werkvloer, zal ik maar zeggen. Alle agenten die je tegenkomt op straat of in een politiebureau. die zouden ook uh, voldoende moeten weten van de digitale wereld. Maar is er een aparte afdeling die zich daarmee bezighoudt? Bij uitsluiting? Ja, er is op landelijk niveau is er één uh, team High Tech Crime. Uh, en het team high-tech crime dat houdt zich uh, uitsluitend bezig met het bestrijden van de zware georganiseerde internationale cybercrime. En dat hoeveel, hoeveel po politieagenten zijn dat? Die, die nou, daar zijn er zijn er een stuk of dertig. Dertig? Ja. Dus er zijn dertig man in Nederland die zich bezighouden met alleen die hele zware zaken. Ja. En niet met dat wat u ook beschrijft wat zich veelvuldig voordoet. Nee, precies. Wat zich zelfs vaker voordoet dan zakkenrollen. Ja, precies. Nee, dat klopt. Uh, zeg maar dus op uh, heel specialistisch niveau... Uh, nou, daar, daar uh, heeft de politie het aardig geregeld. Hè? Dus de, de, die mensen die bij Team High to Crime werken... die weten goed uh, waar ze mee bezig zijn. Uh, maar het probleem van cybercrime is een ja, samenleving breed probleem. En dat kunnen we niet allemaal op het bordje gooien van een paar specialisten. Nee, en als u, en, en als u zegt dat de kans dat je... Uh, aangepakt wordt uh, via internet, groter is dan dat je portemonnee gerold wordt, dan zijn we niet onder de indruk van 30 man. Dan moet het er misschien 330 man zijn. Nou ja, wat eigenlijk moet gebeuren is dat uh, uh, zeg maar alle agenten gewoon weten hoe ze met uh, uh, ja, eenvoudige cybercrime zaken om moeten gaan. En daar ontbreekt het eigenlijk vooral op het moment. Dus het dus dus alleen niet alleen meer blauw. Op straat, maar ook meer blauw op het net, maar ook whiskit blauw. Ze moeten er allemaal wat van kunnen. Ja, ze moeten er allemaal wat van kunnen. En dan is de term whiskit misschien weer een beetje uh, te veel van het goede. Uh, want het gaat gewoon om, uh, nou ja, mensen lichten elkaar op. Hè? Je zet wat te koop op een uh, verkoopsite, uh, iemand koopt dat en vervolgens lever je het niet. Nou, als je, dat, uh, als je daarmee bezig bent, dan is dat niet zo ingewikkeld. Daar hoef je geen whiskit voor te zijn, maar het is wel oplichting via internet. Ja. Uh, toen een jaar of twintig, dertig geleden economische delicten erg in de belangstelling stonden, uh, plof-BV's en allemaal dat soort zaken, ja. en, en, en, en frauduleuze uh, faillissementen en dat soort dingen, heb ik wel eens gesproken met officieren van justitie. die dan een, een bijna huilende regisseur bij zich kregen: van, Ik snap hier niks van, dit groeit maar zo boven de pet. Merkt u dat hier ook mee? Nou ja, huilende regisseurs heb ik niet gezien in dit verband. Maar uh, wat wel het probleem is, is dat er een groot kennistekort is. Uh, zeg maar niet alleen uh, aan het bureau waar iemand aangifte zou komen doen... maar ook bij de recherche waar, ja, laat ik maar zeggen, de, de gemiddelde regisseurs werken... Mm -hmm. waarvan we er een heleboel hebben in Nederland. Alleen we hebben er niet veel uh, zeg maar, van dat soort regisseurs. die ook... Um, ja, hun hand niet omdraaien om een cybercrimezaak op te pakken. Nee, is het niet zo tegenwoordig dat iedereen die op school zit... Eh, die jong is en op school zit of, of net van school af is... eigenlijk zo geverseerd is op internet... dat het, eh, ja, dat het bij hun vanzelf aankomt waaien, het bestrijden van cybercrime... Dat het niet totaal nieuw voor ze is, zoals die regisseur die ik eerder beschreef. Ja, kijk, mensen die, uh, nou laten we zeggen, nu uh, boven de 40 of 50 zijn, hè, die, die is het nu met een paplepel ingegoten. Uh, de jongere generatie, daarvan zou je kunnen verwachten, van, nou, die zijn daar veel meer in thuis. En ik, ik denk dat ze dat ook wel zijn. Maar om de een of andere curieuze manier uh, is het toch niet zo dat dat betekent dat mensen automatisch een goede aangifte van cybercrime kunnen opnemen. U, u, u hamert dus heel erg op dat gebrek aan kennis, hè? wat ja, van belang is. De minister ja, nu, uh, althans de demissionair minister, maar misschien zo meteen weer... pleit enorm, altijd als het hier om gaat, voor het uitbreiden van uh, uh, bevoegdheden. Ja. Maar daarmee red je het dan dus niet? Nee, daarmee red je het niet. Maar dit wil niet zeggen dat het niet uh, belangrijk is. Um, kijk, we hebben nou net natuurlijk in discussie het voorstel van de minister... om, uh, ja, wat dan even heet, het, het hacken van uh, computers door de politie ja. mogelijk te maken. Vindt u um, daarvan? Nou ja, kijk, op zich is dat uh, een goede zaak dat we dat nu regelen. Want op dit moment is het niet geregeld. En dat wil zeggen dat we een politie hebben van wie we verwachten dat ze cybercrime bestrijdt. Maar uh, die we een gereedschapskist meegeven waar niet het goede gereedschap in zit. Hm. Dus het is goed om in die gereedschapskist, die wettelijke bevoegdheden van de politie... om daar ook de, de bevoegdheden in te stoppen die uh, nodig zijn... om ook de zware cybercrime uh, aan te pakken. Maar je moet wel met dat gereedschap om kunnen gaan. Ja, je moet met dat gereedschap en om daar, kunnen gaan. En daar ontbreekt het aan. Ja, nou, ik, ik denk dat uh, zeg maar het, het hacken van computers... dat uh, zullen op dit moment een, een handjevol mensen bij de politie kunnen. He, dat, het is niet zo dat de, de politieman of vrouw om de hoek... en de regisseur aan het bureau uh, straks maar links en rechts overal computers gaat zitten hacken. Hm. Want ten eerste zal het zo niet geregeld worden... en ten tweede is die kennis er gewoon niet. Hoe groot is de belangstelling onder jonge agenten eigenlijk... om zich hier bezig te gaan houden? Mij lijkt het heel erg groot, maar... Dat valt misschien tegen. Ja, nou, ik, ik merk in ieder geval bij uh, zeg maar studenten uh, vrij veel enthousiasme voor het onderwerp, want het is natuurlijk voor jonge mensen ook voor een belangrijk deel hun wereld. Uh, maar voor mensen die voor de politie gekozen hebben en zeggen daar nou, nu een paar jaar werken, dus toch de jongere generatie politiemensen, daarvan vraag ik me af. Uh, of, uh, niet vooral, of de politie niet vooral geselecteerd heeft op uh, andere dingen dan uh, computervaardigheden. Oh, ja. Ja. Uh, samenwerken tussen politiediensten, dat is in het beste geval al enorm moeilijk... maar ik kan me ja. voorstellen dat het in dit geval nog veel moeilijker is. Uh, ja, nou, het allermoeilijkste in dit geval is natuurlijk de internationale samenwerking... waar we uh, mee te maken krijgen. En om even terug te komen op die uh, relatief eenvoudige gevalletjes van, van e-fraude... dus oplicht, opgelicht worden bij het kopen of verkopen van uh, spullen op het internet... Ja. Um, we hebben in de politiedossiers gezien in een onderzoek dat ongeveer 1 op de 6 van dat soort zaken, daar opereert de verdachte van uit het buitenland. Dus dat wil zeggen dat we nu te maken hebben met een hele nieuwe vorm van criminaliteit die we eerst niet hadden, namelijk wat ik maar even noem de veelvoorkomende kleine criminaliteit mm -hmm. en grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend, ja. uh, dus de veelvoorkomende internationale kleine criminaliteit. Uh, en daar heeft de politie tot nu toe eigenlijk niet veel mee te maken gehad. En ja, nu moeten er dus uh, samenwerkingsverbanden worden gemaakt om dat soort relatief kleine zaken internationaal samen op te lossen. Er is nog veel werk voor u te doen, meneer Stol. Wouter Zeker. Stol, hoogleraar Cybersafety. Verbonden, vergat ik nog net te zeggen... aan de Nederlandse Politieacademie en de Open Universiteit. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Zometeen zijn Ger en ik terug naar het nieuws. Weer verkeer en ster. Dan hebben wij Eurobureau vanuit Straatsburg... en ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zometeen. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag de vragen bij het nieuws.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 2011 en nu dus ook in 2012. En om dat te vieren, tot en met woensdag extra voordelig, Hollandse Elster appels. 2 kilo voor maar 1,99 euro. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks, zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.